Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Polen bereidt een miljardenclaim voor tegen Duitsland... vanwege het leed in de Tweede Wereldoorlog. Een parlementslid van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid... zegt dat de claim er volgende week vrijdag is. In de Tweede Wereldoorlog kwamen 6 miljoen Polen om het leven. Veel Poolse steden werden door Duitsland verwoest. Na de oorlog betaalde Duitsland al miljarden aan herstelbetalingen. Volgens partijleider Kaczynski van recht en rechtvaardigheid is dat niet genoeg en is het tijd voor wat hij noemde een historisch tegenoffensief. Het medisch centrum Leeuwarden ontruimt de kinderafdeling omdat daar de MRSA-bacterie is aangetroffen. Het gaat om een afdeling voor zieke of vroeggeboren zuigelingen en kindergeneeskunde. Drie kinderen hebben de bacterie en liggen in quarantaine. In overleg met de ouders en andere ziekenhuizen wordt een oplossing gezocht voor alle jonge patiënten. Bevallingen kunnen wel in het ziekenhuis plaatsvinden, behalve als er een couveuse bij nodig is. Het ziekenhuis in Leeuwarden hoopt na het weekend van de MRSA-besmetting af te zijn. De politie in Zeeland heeft vijf illegale uit een vrachtwagen gehaald. De mannen en vrouwen uit Ethiopië en Eritrea werden ontdekt bij de Sluiskeeltunnel. Eén van de illegale trak, stak zijn hoofd uit het dak van de vrachtauto. Hij veroorzaakte zo een melding bij het hoogtedetectiesysteem, waarop het verkeer bij de tunnel werd stilgelegd en de illegale werden aangehouden. Het waterschap van de regio Delft en Den Haag... maakt zich grote zorgen over de rode Amerikaanse rivierkreeft. Deze exoot komt steeds vaker voor en bedreigt andere diersoorten. De kreeft kan de, de oevers aantasten door holletjes en gangen te graven... en waterplanten te knippen met zijn scharen. Het dier is zo'n 15 centimeter groot en plant zich razendsnel voort... Andere waterschappen in het westen van het land zeggen de snelle opkomst te herkennen, maar de problemen lijken nog nergens zo groot als bij Delft en Den Haag. Het waterschap daar roept mensen op om het te melden als ze een Amerikaanse rivierkreeft zien lopen. Het weer vanuit het zuidwesten regent, het is 20 tot 24 graden. Morgen geleidelijk opklaringen, meer wind en aan de temperatuur verandert niets. Dit was Ten TV verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Vlaardingen. Daardoor is de verbinding zeg vanaf knooppunt Ketelplein naar de A4 richting Hoogvliet dicht. Er moest ook een traumahelikopter landen. Het levert een file op van 4 kilometer en ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Cielo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi si se quede contigo pasito a pasito sabes sabecito lo hago pegando ojito con mis en esa mi boca es lugar es favorito es pasito a pasito sabes sabecito nomas pegando, poquito a poquito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 Internet ww.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 Why you mad? Fix your face Ain't my fault They all be jumping Keep up yeah. Players only Come on Put your pinky raise up to the moon Woo girls What y'all trying to do What you trying to do 24 karat magic Feeling just...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 Zij is heel mijn wereld? Zeg me wat je wil dan wil dan wil dan. Stil van stil van stil van. Zeg me wat je wil dan wil dan wil dan. We waren pas lacht, zat in de klas. Na stoom was een Willem voor Mark en Bas. Jij zat voorin, keek achterom.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 Misschien wel goed, al dat je weet wat ik nu voel. Jij, ja, ik als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee neem neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je neem je nee, ik denk dat ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk. Ah, ah, wat zij je ziel mijn wereld? Zeg me wat je wil. Sta op dat je de stil van. Stil van. Stil Zeg me wat je wil. Sta op dat je stil van. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee. Ik lijk misschien wel goed cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik doe. Ik neem je mee. Ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. So